De commissie noemt de top van Facebook in het rapport digitale misdadigers. Volgens de onderzoekers worden privacyregels met opzet genegeerd... omdat de winst voor het bedrijf belangrijker is... dan de veiligheid van de gebruikers. Facebook zegt in een reactie dat er al veel veranderingen zijn doorgevoerd. Een delegatie van de Europese Volkspartij... is de toegang tot Venezuela geweigerd. De vier politici, onder wie Esther Lange van het CDA... werden op de luchthaven van Caracas tegengehouden... en op de eerste vlucht terug naar Europa gezet. Volgens de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken is de delegatie een paar dagen geleden al gewaarschuwd dat ze het land niet zouden inkomen. Volgens de Venezolaanse regering wilden de Europeanen Juan Guaido ontmoeten. Die riep zichzelf vorige maand uit tot interim president van Venezuela als vervanger van president Maduro. Het weer vrij zonnig, later vanmiddag neemt in het westen de bewolking toe. Het wordt 11 tot 15 graden. Later vanavond en komende nacht kan er wat regen of motregen vallen.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 de dreamband met het nummer hey ga je mee naar Zandvoort aan de Zee want goedemorgen Zandvoort 16 februari en we zijn weer toe aan een nieuwe editie dit uh, programma wordt uh, vandaag gemaakt door Gerrie Rutte en Ondergeschrevenen. Gerrie, van harte welkom. Ja, goedemorgen, Cor. Ik ben een beetje schor, maar ik denk dat ik, uh, mensen mij wel kunnen verstaan. Nou ja, je Ik gaat... zal niet te veel praten. Jij mag je... het leven doen. Je gaat gewoon je best doen. Uh. Ja. Uh, de techniek wordt vandaag gedaan door uh, Thomas de Jong, en de muzieksamenstelling is door Ondergeschrevenen uh, gemaakt. De redactie werd gedaan door Gert van Kuik en de eindredactie uh, Gerrie Rutte. En de presentatie is uh, ook door Gerrie Rutte. Ja, ja, en Cor, hè? Core. Ja, en uh, het, tweede... het, eerste uur, het, het eerste uur, en het tweede uur dan komt Pieter Joustra, komt ja. jou. Kijk eens aan. Versterken. Nou, wat gaan we allemaal doen uh, vandaag? Uh, tegenover ons zit inmiddels al aangeschoven. we gaan zo met hem praten. Uh, Gerard Scholten, de duimwachter, want er is weer een nieuwe stuinen uitgekomen. En een leuk uh, vogel, hè? Stuin. En we hebben gezelschap van een hele leuke opgezette vogel, die zo levensrecht is, dat ik denk, Hoi, van, nou, hij gaat mij me zo met hem de ogen ja. uitpikken. Maar... Hij kan zo wel wegvliegen, hoor, Je zou het hout in de gaten. Ja. Nou, dat is een dubbel gesprek wat we gaan voeren met Gerard. En daarna gaan we praten met Willem de Vrind over het kabaret aan zee. En dat heet dan gelukkig weer de ja. frisse lucht. Ja, nou ja, dan krijgen we het tweede uur. En dan hebben we politiek en dan hebben we een gesprek met de wethouder. Een uh, drie maandelijk gesprek zo ongeveer van, uh, met Ellen Verheij, mevrouw Ellen Verheij. Daarna hebben we, ja dat is ook een primeur, de zandstroom. De zandstroom gaat de eerste zandstroom open, gaat hij doen. Dus dat betekent dat er... Elke maand mensen daar ook iets kunnen gaan doen. Maar Leontien Treiber gaat ons daar alles over vertellen. En wij sluiten af met Classic Concert. Uh, dat is morgen. En dan komt pianist Jaap Stork. En uh, Toos Bergen vertelt ons daar weer alles over. Ja, Stork dat is, het is uh, huur, ja. Een, een benaming voor ooievaar. Dus ik ja. ben benieuwd of hij nog van de Stork Kranenfabriek familie, familie is. <laughs> ja, ja. Het is een mooi bruggetje zien. naar, naar ja, Gerard. Ja, Gerard. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, joh, ik, ik heb er heel veel zin in. Uh, anders ook wel trouwens hoor. Maar ja, nou met dit zeggen. Ja. Nee, maar met dit weer. Je wordt toch helemaal... Je, wordt, ja, je, krijgt, nou ja, je krijgt de lentekriebels.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 En dan eigenlijk de zanglijster. Hij heeft uh, een repeterend uh, geluid. Dus hij, je hoort hem, en dan uh, heb je twee, drie keer hetzelfde. En dan schakelt hij over naar een, naar een ander geluidje. Terwijl. Ja, ja, en dat herhaalt hij zo zeg maar onder drie, vier uh, verschillende geluidjes. Dus en dan gaat het de hele dag maar door. Maar dat, dus is ook ja, mooi. dat zijn eigen geluidjes of imiteert hij ook? Uh...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 Ja, chifjof. welk chifjof. geluid zou die maken? Chifjof, nou, ik, ik, ik, ja, ik. ja, Gerrie, we hebben wel goed. Dat is een... <laughs> ik zou maar bijna denken aan een uitgave van Sussere Wiske. <laughs> nee. de Chiftjaf. Nee, die, ja, die ja. zo. Ja. Dat, dat is ook zijn geluid. Dus dat is makkelijk met deze, uh, met deze vogel. Nou, en de, de, de fietus. Uh, nou, ja, die maakt een heel ander geluid trouwens. Dat, dat, die fietus, die maakt het geluid van een uh, weerman. Dus, uh, want in Nederland is het toch regelmatig ook slecht weer, hè? Dus...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 Soorten. 70, ja, okay. Ja, jij ja, dacht duizenden soorten, nee, nee. Ja, 70 uh, ook best veel. He, qua, he. Ja, ook qua, qua aantallen dan, hè? Uh, ja, aantallen. Nee, maar hmm. als jij een groepje spreeuwen, kramsvogels of koperwieken hebt in de herfst, ja, ja dan heb je er uh, vele duizenden. Ja. Zeg maar die aalscholvers zijn een kolonie van ja. ook zo'n, zo, zo ruim duizend. Dus uh, toch wel? Ja, Bij dat renbaanveld. Die vliegen die... nog steeds ja. over zee om te ja. varenieren voor hun. Dat, dat zie je ja. nog. Dat is zo ja. mooi. dat Was vroeger nooit, hè? Nee. Nee.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 Uh, ja. <laughs> ja de, wanneer gaan die open? Wanneer ga, wat gaat er nou gebeuren? Ja, want die, die, de bruggen de laatste. Wat zijn Waar wachten, laatste, we, op? Ja, waar wachten ja, waar we nu? Wachten op? We? Ja, daar wachten gewacht? we. Nu? Nou de de, de de laatste twee die zijn open he? Toch? Die, die over het spoor en uh, over de zeeweg die ja, zijn bedoel, gewoon... Met de hekken. Bedoel, kunnen, de, ja. kunnen de herten nu gewoon helemaal doorlopen naar Emuiden? Nee, het, het moet natuurlijk... Daar is het allemaal om al begonnen. Een eco ja. worden. Ja, hè? Ja, ja. Vanuit uh, helemaal Zuid-Holland kunnen ze mm. dwars door de duinen heen. Over de Zandvoortselaan.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 En ja, dan, eerder mogen ze er niet af. Want anders krijg je alleen maar uh, on, onrust en ongevallen. Uh. Ja, want wat ik maar, dan hoorde. Hoe, hoe lang gaat dat dan duren? Nou, tot, is, hoe is, Het doelstand was rond de 800 damherten. Dus wij gaan net zo lang door met beheren. Tot we dat bereikt hebben. En dan mogen gelijk die hekken eraf. Met je vecht tegen de bierkij iedere lente met uh, een partij, weer een golf. Uh, nee, nee, we, gaan, we, we lopen elk jaar wat in, hè? Ja, dus toch dat, wel. Ja, ja. ja, we lopen elk jaar wat in. Maar als je die hekken er nu af gaat doen. sowieso uh, kennen we Duinen, die, die heeft veel minder het, die ja. wil onze hetten sowieso ook niet.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 Maar, maar hun zijn bijvoorbeeld blij, ja, dat heb ik wel van die boswachters daar gehoord. Als zouden wij als onze boomarten bijvoorbeeld over het ecoduct kunnen gaan richting hun. Wij zouden weer blij zijn als de ja. reeën van hun ja. bijvoorbeeld weer richting onze kant op komen. Het is een uitwisseling wordt op een gegeven moment. Ja. En we hebben het altijd wel over, uh, over die damhet. Maar uh, er wordt volop gemonitord bovenop het... Uh,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 Wat, uh, wat eco is, zeg maar, He, dat is even goed als 40, 50 meter breed. Ja, ja, daar mogen mensen voorlopig niet, niet komen. komen. Nee. Daar staan ook borden verboden toegang. Ja. En middenop staat dan dat hekwerk van ons. Ja, ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou ja, dan is dat helder, ja. eh, toch? Nou, Ik vraag me wel eens af, hè, want er staat een stukje in over het kappen van allerlei bomen in de, in de duinen, want dat zijn dan exoten. Ja. Die horen dan volgens bepaalde mensen niet thuis in de duinen.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 We nou, brengen dat... het uh, terug, het aantal... Ja. en het gaat beter met uh, de flora en fauna. Uh, nou, dat is een goede... Een hele goede vraag. Nee, het, ga, het draait allemaal om het evenwicht. Hè. Ecologie ja, ja, ja. is Want dat natuurlijk... Dat was ver te zoeken nu. Ja, nou. Ecologie is voor zelf evenwicht. En de ecologen... die uh, bij ons ook, die, on, ja, die monitoren dat uh, constant... we hebben constant uh, mensen in het veld ook lopen... die gaan onderzoekvlakjes... hoeveel plantjes staan er nog...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 Maar Panasia heeft weer het uh, voor. Dat vindt het Dan trouwens ook heel lekker. Panasia en, en, en de orchideeën, dat vinden ze net gebakjes. Dus dat, dat, dat ze eten ze als eerste op. Mm. Maar die panassia komt gelukkig later in het jaar. Dat is uh, augustus, september. En dan hebben ze, is er van alles wat, dan is er nog wel genoeg in het duin. Dus dan vreten ze een. Uh, uh, ja, een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 het is nu ook wel genieten natuurlijk, hè? want het, is, het blijft een ja. prachtig mooi ja, gebied. Ja, ja. Je, je mag er allerlei mooie dingen doen, lekker struinen en uh, genieten van de natuur en afwisselen met water. Maar de flora die loopt een beetje achter. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat gaat hem weer goed komen. Ja. We gaan even een uh, kleine ja. onderbreking doen met een uh, muziekje. Held Postelijk heb ik dat uitgezocht, uh, speciaal voor jou. The Circle of Life. Oké, okay. nou. nou. You have Circle of Life, een prachtig nummer uit The Lion King. Ja, die we niet, niet rondlopen natuurlijk in de, in de duinen, maar er wordt wel eens over gesproken over roofdieren, wilde dieren ja, uh, ja. daar plaatsen. Ja, la, la, van de week kwam er nog iemand hard uh, het bezoekerscentrum in Rennes, want die dacht dat, die, dat ze een wolf had gezien. Maar het was gewoon oh, een grote uh, rekel. Uh, dus een mannetjesvos. Ja, als hij een oh. beetje op een hoogte staat, of een heuveltje, dan lijkt hij heel groot. En in de winter hebben ze zo'n lekkere, dikke vacht. Dus, maar, maar wolven zijn er nog niet hoor. Die, uh, nee. Nee, die zitten nog allemaal, in, die zitten allemaal een paar in, het, in oosten het oosten van het land. Ja. Um, nou, we, we kijken even naar de, naar, struinen, uh, ja. naar de struinen. Want ja, dat is natuurlijk een heel leuk boekje. Ja. En... Uh,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 Er ja, zijn een maar... aantal, flink aantal inmiddels uh, opengegraven. Kun je erin kijken? Is er zijn ook wat uh, vondsten gedaan. Ja. Uh, ja. Ik zeg dat even, omdat uh, voordat uh, de Zalfense bunkerploeg uh, actief was... Uh, was ik ook wel eens actief met uh, bepaalde personen oh. in de, uh, ja, ja, in de ja. nacht. Om eens te kijken van wat er allemaal daar te, te ja. vinden was. En uh, <laughs> ja, daar had ik toch niet zo'n goed gevoel bij. Dus ik ben er toen mee gestopt. Tot grote vreugde overigens van, de, van het hele waternet, uh, denk ik. En nu hebben jullie dat zelf ook on, uh, opgenomen in... Uh, in, in, in de activiteitenlijst. Ja. ja, nou ik moet wel één ding zeggen ook tegen de luisteraars. Lu, luisteraars. Ik denk dat ik nog wel eens uh, ja, op jou gejaag, gejaagd is een ander verkeerd woord. Maar s'nachts hebben wij wel eens gesurveerd omdat de bunkerproeg van Zandvoort weer bezig was in de duinen. Dat is al een paar jaar geleden, een jaar of tien geleden, maar er werden we wel eens opgeroepen. S'nachts ja, kon de ploeg van Zandvoort de duin in kijken of we ze ja, kunnen pakken. Maar wij, konden, maar wij hebben ze dat nooit niet, kunnen pakken. Niet, mocht dat niet? Nee, het is sowieso verboden na soms ondergang. En, uh, oh, ja, maar de, die bunkerproef was veel slimmer als ons. Want ja, wij, wij kwamen daar gewoon met auto's aan en lichten en, en kijken. Ja. hun waren helemaal in camouflage pakken. Helemaal oh, oh, oh. ja, oh, oh. Eigenlijk een soort qua jongens ook een, oh, oh. Beetje. Ja, dat is een beetje. Kort laten we eerlijk zijn. Dat is een beetje de lol ook. Maar ja, ja. Ja. Ja. Ja. zijn er nog bunkers die nog dicht zijn dan? Ja, ja? we hebben tot nu toe 400 bunkers gevonden. Okay. Waarvan veertig uh, voor de vleermuizen zijn. He. Die ja, ja, ja. hebben we dus weer met tralies. Daar kunnen de vleermuizen... En die doen het trouwens ook goed hoor. Die vleermuisbunkers. Dat aantal neemt gestaag toe. Daar doen we ook onderzoek naar. En, uh, maar er zijn nog steeds bunkers. Af en toe wordt gewoon weer een nieuwe bunker ontdekt. Ja, ja. Door het verstuiven. Door, zand, door werkzaamheden. Dus dat, dat, dat, blijft, dat blijft leuk. We ja. hebben we oude kaarten gevonden. En daar staan er een heleboel op. Ja, ja, ja. ja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 En die diploma van de hulpboswachter. En wie uh, ja, checkt dat nou? De dames in het bezoekerscentrum. Die, die ja, checken. Maar dan ga ik dus met uh, mijn kind. Uh, gaan we Ja, ja. En dan is hij vol. Ja, oh, ja, dan vol. Idee, ja, oh nee, god. Daar heb, ja, heb ik helemaal niet <laughs> ik, ik, ik ga uit van eerlijke mensen. <laughs> maar, nou. Nee, maar ouders toch nou, In deze wereld vandaag de dag. Oké. De ouders misschien. ja. je alles voor de kinderen. Ja, nee. Dus vogelgeluiden. Weet je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 En uh, staat ook waarschijnlijk op, uh, op internet wel, wat ik straks nog ga gaan noemen. En die exp expeditie Damhet is, allerlei gegevens krijg je dan mee over Damhet. Bijvoorbeeld uh, uh, hoe hard kunnen Damhet rennen? Dus dan probeer je bijvoorbeeld, zou je mee kunnen gaan rennen met een Damhet? Nou, dat ga je zelf nooit redden. Dat, dat gaan ja. kinderen ook niet redden, want een Damhet die, die kan wel uh, 40, 50 kilometer per uur. Uh, uh,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 En dat, hè, dus dat allemaal is allemaal te verkrijgen in het uh, bezoekerscentrum. Ja. Ja. ja, dus dat, is, uh, dat zijn twee en is leuke dingen. is dat gratis dingen. dan uh, Gerard? Of ik dacht dat... 1 euro of 1,50 euro oh. zo'n boekje. Nou, dat gaat ook nog wel. Ja, dat zijn twee leuke activiteiten. En uh, ja, verder is het gewoon, wat ik net, waar ik net al eigenlijk mee begon, hè, die lentekriebeltje. Je, je ziet gewoon, omdat het lente wordt, gaat er veel meer gebeuren als over die vogels en damherten, Zoals van de week zag ik de eerste vlinders afvliegen. Oh, dat ja. is vroeg. Ja, ja, ja, dat is heel ja de, de Atalanta bijvoorbeeld, dat is ja. een hele mooie vlinder. Die zit altijd op die vlindersstruiken. En uh,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 Padden snoeren krijg je dan. En dat mannetje bevrucht ze gelijk. Hm. Dus dat is uh, daarom zit het mannetje van de pad op de rug van het vrouwtje. Dus ja, dat zijn leuke ja. weetjes. Uh, dat wist ik nog niet. Nee, dat ja, wist ik niet. Nee. Nee. Ja. Ja. Ja. Dus. Dat heb je natuurlijk in de echte wereld ook, he. Dat mannetjes op die de rug van het, de vrouwtje. je heb het overal. <laughs> Oké, okay, nou leuk. Uh,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 Nou, dat gaat goed dan met de excursies. Ja, ja dan, zeker. Uh, ja. Ja, leuk. Ja, ja en we hebben... En, en, ja... Het stond heel uitgebreid in de Zandvoortse krantje over Noordvoort. Onze, onze tekenaar Hans die had er een heel mooi plaatje van gemaakt. Met een meer mee. Nou weet ik niet of die zo gauw... Nou je weet het niet hè? Het... Nee, nee, ik ga af en toe eens kijken denk ik. Maar... En, uh, bij, bij Noordvoort... Een is... siren noemen ze dat. Ja? ja die betovert met je met haar gezang... De oh. Mannen en verleidt de mannen. Oh ja? Jeetje, je, nou. Nou, ja, pas maar op. Dan hè, moet ik maar even <laughs> uitkijken. Ja. Dan ga ik ja. in mijn camouflage pakken. Moet hey, ik maar eens op, uh, op, op <laughs> internet kijken. Er is een televisieserie. Die heet ook Seiden. Met zee meer midden. Nou, dat oh, is, je, nou, dat nou, is nou. toch op de Dat is gevaarlijk. Dat ja, is gevaarlijk hoor. Ja. Ja. Maar dit, dit, ja, dit is heel mooi geworden. We hadden al Noordvoort. Ja. Bij, uh, bij paal 390, uh, Even kijken, zeg ik het goed. 73.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 Dus het is een hele mooie, aangepaste nieuwe website uh, van, van Waternet. Uh, op die uh, ja, okay. awd.waternet.nl Ja, je kunt er ook een jaarkaart online uh, ja, kopen. Ja, dat vergeet dat ik helemaal. Ook, Zelfs een dagkaartje. Ja, ja, ja. Dus ik zie mensen wel eens bij het Brede Pad. Als ze naar binnen gaan. En dan denken ze, oh, de boswachter. Dan pakken ze een telefoontje. <laughs> en dan tikken, tikken, tik. Daar hebben ze een uh, dagkaart gekocht. Ja, slim. Een, en, een uh, online dagkaart. Hè. Ja, <laughs> ja want die boswachters die zijn... Het lijkt wel aardig, maar hij is heel streng, even goed. Maar dat moet ook, dat ik moet, moet ook, ja, ook moet, moet, hè? Ja. <laughs> moet, jij moet ook optreden af en toe, ja. ja. Gerard, ja, ik wil je ja. in ieder geval bedanken voor je komst. Het was weer een heel interessant uh, gebeuren. Uh, misschien dat ik in de toekomst ons mee ga doen met een workshop Natuurfotografie voor beginners. Ja, ja dat is ook dat, heel leuk. Uh, dat uh, ja. 16 jaar, nou, daar voldoe ik aan. Ja. <laughs> en, ja, dat, is, uh, dat is ook een ja. hele leuke workshop, denk ik.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 Dankjewel je voor Gilles. Graag gedaan. Tot de graag volgende graag de keer weer. Hallo, ik ben Giuseppe. Ik heb iets speciaals voor je. Ready? 1 2 3 kwam. When I was a boy, just about to get the grade. Mama used to say, don't stay out too late. With the better boys. Always oh, shoot the pool. Giuseppe, go to flunk a school. Boy, it makes me sick.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 then at the end, we can all sing, ah, shut up your face. Okay, let's try it really. Uno, two, hey, four, What's the matter you? Hey! Got no respect. Hey! What do you think you do? Hey! Why you look so sad? It's hey, It's not so bad. Hey! It's a nicer place. Ah, shut up your face. That's great. We can do the best this time. I bet, hey! What's the matter? mama, everybody. What's the matter, you, hey! God, no respect, hey! what do you think you do, hey! Why are you looking so sad? Hey! it's a, not so bad. Hey! It's a nicer place, Het was Shut Up with your Face van uh, Joe Dolce Music Theater.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 Waar, waar gaat dat cabaret precies over? Is er, wat is het? Is het een uh, blijspel? Het, uh... ja, het is een combinatie. Uh, We hebben het zelf cabaret genoemd, maar dan denkt iedereen aan vellen. Uh,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 Frans, en daarna. Het Franse heertje zonder pantalon. Wat in de krant stond destijds als een zedenverwildering. Ja, ja <laughs> en, als je dat ziet, dan, dan denk je, ja, waar hebben we het over? Maar uh, we laten hem daarom ook zien, en denk ik wat er in zo'n ruim 100 jaar.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 Uh, we hebben Beb Zweres die iets met de trommels doet. Uh, en we hebben natuurlijk op de achtergrond uh, Maike en uh, die het beeld en geluid regelt. Uh.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 Want ja, iedere... Koren bedoel je? Koren, ja, koren, de, koren, de protestantse, de ja. katholieken, oh, ja. en het uh, oh, ja, ja, ja, ja, ging ja. maar door. En, ja, ja. Ja, ja. Maar er zijn nog veel koren in Zandvoort, vindt u? Ja, ja nu is dat weer het ook, ook in de opkomst. Best heel ja. veel. Ja, maar veel minder dan vroeger. Ja, het, het, uh, ja. dat is waar. Ja. Maar goed, uh, ja. Maar leuk. En dat is dan eenmalig dat jullie dat. Uh, dat, uh, dat is eenmalig. Ach. Ja, ja, ja, ja. Je, ja.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 Nou, euh, ik heb ook niet meer dan 170 kaartjes verkocht. In die zin euh, denk ik, ja, nou zei hij gisteravond. Nou ja, als het moet, kunnen er dan wel een stuk of tien bij, weet je wel. Ja. Um.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 van de tijd, het is bijna 11 uur, draaien we nog even een, een kort nummertje en dat is uh, Cat Stevens met morning En Dan gaan we zo verder met de tweede uur. the morning, praise for them spring. Op 106,9. Straks meer. 4 fm. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal.